Zes uur. Het gaat vanochtend over slaapproblemen. Sommige mensen lijden zo aan slapeloosheid dat ze zelfs tijdens hun werk wakker blijven. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen allemaal, het is vrijdag 16 maart. Op deze dag in 1937 traden de revueartiesten Willy Walde en Piet Muizela voor het eerst op als het komische duo Snip en Snap. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Al wakker toch? Ja, net. O, goedemorgen. Goedemorgen. De politie in Amsterdam heeft een bende opgerold... die als postorderbedrijf drugs verkocht via internet. De vier verdachten hebben vermoedelijk tienduizenden drugspakketten... verstuurd over heel de wereld. Ze verkochten onder meer LSD, Ecstasy, cocaïne en MDMA. Met een 3D-printer maakten de criminelen make-up doosjes... en inkt cartridges waar ze de drugs in verstopten. De politie heeft in verband met de zaak invallen gedaan... in Amsterdam en Werkendam. Daarbij zijn drie auto's, een vuurwapen... en grote hoeveelheden drugs... In beslag genomen. Op een computer vond de politie nog duizenden namen van vermoedelijke kopers. Een op de vijf Nederlanders slaapt slecht. Ze hebben moeite met in slaap vallen, slapen slecht door of worden te vroeg wakker. Dat heeft het CBS uitgezocht. De helft van de slechte slapers heeft daar last van in het dagelijks leven. Ze kunnen zich bijvoorbeeld niet goed concentreren, zijn vergeetachtig of hebben een slecht humeur. Volgens het CBS blijkt dat mensen met hoge inkomens... makkelijker slapen dan mensen met lagere inkomens. Dat kan ermee te maken hebben dat mensen die minder verdienen... gemiddeld ongezonder zijn. In de Amerikaanse stad Miami is een voetgangersbrug... over een snelweg ingestort. En daarbij zijn vier mensen om het leven gekomen. Negen mensen raakten gewond. De brug was net nieuw en was nog niet in gebruik. Hij stortte gistermiddag in en viel bovenop een aantal auto's... op de snelweg eronder. Een eiergroothandel uit Barneveld heeft gefraudeerd met kwarteleieren. blijkt na een inspectie van de Voedsel- en Warenautoriteit. De eieren werden aan Nederlandse supermarkten verkocht... als scharrelkwartel-eieren, terwijl ze van Franse legbatterijen kwamen. Waarschijnlijk krijgt het bedrijf een boete... en de NVWA denkt nog na of er meer maatregelen volgen. Het bedrijf uit Barneveld geeft toe dat het eieren uit Frankrijk heeft gebruikt... maar zegt dat het een noodoplossing was. Drie pluimveebedrijven in de buurt van de eendenboerderij in Kamperveen... waar deze week vogelgriep is vastgesteld, zijn niet besmet. Hun dieren hoeven niet te worden geruimd... meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Op het ene bedrijf was voor de derde keer vogelgriep vastgesteld... en het ging om een zeer besmettelijke variant. Alle 30.000 eenden zijn geruimd. En in Irak is een Amerikaanse legerhelikopter neergestort. Er zaten zeven mensen in. Waarschijnlijk zijn er doden gevallen, maar hoeveel is nog onduidelijk. De helikopter stortte neer in de provincie Anbar bij de grens met Syrië. Het lijkt erop dat het ging om een ongeluk. De helikopter zou niet zijn neergehaald. Het weer tot slot overwegend bewolkt met af en toe regen... Later vandaag op veel plekken kans op sneeuw. Het wordt 2 graden in het noorden en 10 graden in het zuiden. En dan de ANWB-verkeersinformatie die wordt vanochtend geleverd door Dennis mooi. Dennis, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Nou, het is al misgegaan op de A67 bij Eindhoven. Tussen Eersel en het knooppunt De Hocht is de weg in beide richtingen dicht... want er is een uh, vrachtwagen door de middenberm gegaan. Geladen met gevaarlijke stoffen, dus dat kan al wel even duren. Verkeer in beide richtingen tussen... Antwerpen en Eindhoven kan dus het beste omrijden via Breda. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen in Latijns-Amerika, want het is een vluchtelingencrisis... die de regio zelden heeft gezien. De economische ineenstorting van Venezuela heeft een ware exodus tot gevolg. Honderdduizenden Venezolanen zijn al vertrokken... en elke dag steken duizenden anderen nog de grens over. Onze Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessums... ging kijken bij de Braziliaans-Venezolaanse grens. Dit is wat je noemt een uithoek van Brazilië. Het is de enige officiële grensovergang met Venezuela. En het is er druk vandaag. Heel erg druk. Ik denk dat er zo'n 200, 300 mensen in de rij staan. Maar ik heb ze niet geteld. Het zijn er veel. Eén van hen is de jochie, Marco. We gaan naar die, naar die, naar die. Hij wijst me waar ze straks naartoe moeten. Het grenskantoortje aan de overkant... Van de Dit is uh, ongeveer het einde van de reis, zegt hij. En daar zijn mijn ouders. Ja, ik loop achter hem aan, een flink stuk naar voren. Hola. Ella es familia. Ja, Marco stelt me dus net voor aan zijn familie. Twee zussen heeft hij eh, en zijn ouders. Marco's moeder ziet er echt heel moe uit. Ze heeft wallen onder de ogen, ingevallen wangen. Ze heeft het zwaar. Ja, ze, er waren dagen in Venezuela dat ze maar één maaltijd hadden eh, en op andere dagen was er gewoon helemaal niets, ook niet voor de kinderen. Y otros días no comían. Los hijos tampoco. Igual. We hebben ze moeten leren om er tegen te kunnen. Om gewoon niet te eten. En de tranen stromen over de wangen. Ik, ik moet ook even slikken. Deze moeder is wanhopig. Haar zoontje van negen weet wat honger is. En weet ook wat het met je doet. Ja, je krijgt krampen in je buik. Je wordt duizelig en je voelt je zwak. Eigenlijk, vertelt Marco, wil je alleen maar slapen, slapen, slapen. Dormir, dormir, dormir, dormir. Maar ja, zijn moeder zegt dat slapen er nou juist heel moeilijk was in Venezuela. Elke nacht maakte ze zich wel zorgen over de volgende dag. En elke dag is een uitdaging daar in Venezuela. Ik heb het Ik ja, hier was de paspoort. Ja, wat aan de hand, even kijken. Ja, deze meneer die vraagt aan de mensen in de rij of ze een paspoort hebben. Familie. Ja, Familie. Paspoorten zijn in Venezuela nauwelijks nog te krijgen. Zelfs dat is schaars. Je moet vaak ambtenaren omkopen. En daarom laten ze hier in Brazilië ook mensen toe die alleen maar een identiteitskaart hebben. Tot voor kort kon je die redelijk makkelijk krijgen. Maar, ontdek ik later. Marco heeft geen van beiden. En zijn ouders willen er niet over praten met me. Ze zijn zenuwachtig. Maar ik weet ook niet hoe het is afgelopen. Want toen rij ineens door mocht lopen naar het grenskantoortje... waren ze ineens nergens meer te bekennen. Venezuela. Vlak voor ik de familie uit het oog ben verloren... had ik Marco nog gevraagd... Of hij dacht dat hij ooit nog terug zou keren naar Venezuela. Zeker weten, ook al ben ik 60 voor ik terug ga. Ooit ga ik terug naar mijn land. Uitocht uit Venezuela, waar veel mensen door de economische crisis dus geen toekomst meer zien. Ik praat nog even door met correspondent Mark Bessoms. Mark, je bent daar de laatste tijd wel vaker geweest in dat grensgebied. Zag je nu verschil eigenlijk? Het afgelopen jaar, uh, uh, ik ben drie keer geweest in een jaar tijd. En uh, de eerste keer was april vorig jaar. En vergeleken met die, dat moment zie je echt grote verschillen. Uh, uh, vooral natuurlijk in de omvang. He, zoveel mensen als ik deze keer de grens uh, zag oversteken... dat, dat, dat had ik nie, nog niet eerder gezien. Het gaat om ongeveer 800 mensen per dag. En dat is vergeleken bij andere uh, grensovergangen... bijvoorbeeld tussen Colombia en Venezuela vrij weinig. Maar ja, dit is echt een afgelegen plek. Het is duur en ver om er te komen. En, uh, ja, en zelfs daar dus uh, is, is duidelijk te merken... dat steeds meer Venezolanen uh, het land verlaten. Ja, worden ze daar eigenlijk streng gecontroleerd aan die grens? Ja, best. Um, de, de, de, de, dat is ook nieuw. Um, ze hebben de de Brazilianen hebben de grens versterkt. Er zijn extra uh, agenten gestuurd om, om paspoorten te stempelen en zo. En uh, er zijn militairen in het gebied actief die ook echt heel erg controleren op papieren en zo. Maar ja, als je papieren in orde zijn, uh, dan, dan, kun je gewoon, uh, dan hoef je weinig zorgen te maken. Dan kun je gewoon uh, in Brazilië uh, doorreizen. Maar de overheid, de staat is nu echt aanwezig... en dat is anders dan andere keren. Nou, en je zegt doorreizen. Dat betekent dat ze niet per se in Brazilië willen blijven. Nee, de meeste mensen willen het liefst uh, naar Spaanstalige landen. Heel Peru bijvoorbeeld. Um, maar het is ook zo dat heel veel mensen... toch heel lang, veel langer dan gepland in Brazilië moeten blijven. Omdat ja, ze hebben niet genoeg geld voor zo'n uh, grote reis. Hè. Dat, die plek, die grens ligt afgelegen... Als je naar Buenos Aires wilt bijvoorbeeld, dan moet je vliegen. Nou, dat is heel duur. Dus mensen blijven vaak uh, langere tijd in de steden... daar aan de grens uh, om geld te verdienen voor de volgende etappe. Ja. Toch even terug naar die reportage. Enig idee wat er met die familie is gebeurd? Of kan gebeurd, kan zijn? Ja, nou, ik, ik probeer contact met ze te krijgen met een WhatsApp-nummer... maar dat is voorlopig nog niet gelukt. Ik weet dat die moeder uh, had gezegd dat ze in ieder geval niet terug zouden kunnen. Hè, want ze hebben eigenlijk alles verkocht. Ze vertelde dat ze de koelkast, cool uh, het porseleinwerk, de auto's... ze hadden twee auto's uh, verkocht. Het was een welvarende familie tot voor kort. En, um, en ze hadden nu alleen nog maar één auto waar ze ook in sliepen. Alle kleren verkocht. Dus ja, teruggaan was geen optie. Ze hadden niet eens geld voor, voor eten. En ze dachten erover om illegaal uh, Brazilië in te gaan. Maar ja, dat is niet heel makkelijk. Um, ik weet niet wat er met ze is gebeurd. Nee. Mark Bessoms was dat, onze Latijns-Amerika-correspondent. NOS Radio 1 -journaal. Tien en een halve minuut over zes. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio NTV. Bij Jeroen Pauw zat modeontwerper Olche Gulsen aan tafel... om te vertellen over haar boek. Dat verschijnt vandaag. Ze vertelde hoe ze zichzelf de afgelopen jaren... steeds meer heeft zien veranderen. Ik denk dat er best wel een groot verschil is tussen het begin van mijn carrière... waar ik mezelf over schreeuwde en ik uh, wilde alles groter maken dan het was. En als ik kijk naar de afgelopen vijf jaar, denk ik juist wel dat het andersom is... en dat ik weer veel bescheidener ben en dat ik juist meer zeggen, een downtone in ben gegaan. Dus dat ja. vind ik ook wel mooi om bij uh, mezelf te zien... Dat, dat in ieder geval die onzekerheid heb losgelaten. Kulsem maakte van haar modebedrijf Supertrash... waar ze onlangs stopte als directeur een internationale onderneming. Om dingen voor elkaar te krijgen... blufte ze zich in het begin nogal naar binnen overal. Net toen ik mensen kende die ik niet kende... Uh, om via de receptionist naar de grote baas te komen... dat ik ook zei, ja nee, hij heeft me net gebeld. Ja, ik, ja. ik had zoveel trucjes, gewoon ik, daar zou ik ook nog een boek over kunnen schrijven. Ja. Maar het was wel allemaal met één doel. Ik wilde heel graag succesvol worden en een onderneming bouwen. Brandpunt ging terug naar de Zaanse wijk Poelenburg. De probleemlijk kreeg twee jaar geleden landelijke bekendheid... door de vlogs van Ismail Ilgun. Hij heeft veel te danken aan een simpele videocamera van een paar honderd euro... vertelde hij in brandpunt dus, deze voormalige treitenvlogger. Deze dingen heeft wonderen gebracht. Deze kleine dingen heeft mijn hele leven veranderd. Zo'n Zo klein ding van 380 euro, begrijp je? Ik ben de laatste financiering gekocht. Kijk naar de buurt, gewoon een achterstandswijk. waar ja, toch, jongens die niks doen. En uh, ik begon dat te filmen. En dan opeens uh, kom je op tv, doe je leuke dingen. Verandert je leven, moeder blijft, familie blijf. Politiek leider van de PvdA, Lodewijk Asje was de gast bij Humbert Tan in RTL Late Night. Hem is wat opgevallen deze campagneperiode bij zijn PvdA. En hij zegt, uh, ja, die partij staat er nog steeds niet goed voor. Het is mensen die het echt weer uit idealisme doen. He, dus als je nou echt een baantjesjager bent... zou ik nu even een andere partij kiezen... Ja. Wij, ik zie mensen die voor hun eigen dorp of stad zeggen... Weet je, ik ga die tijden insteken. ik denk dat het beter kan... we willen een betere school. En dan ben ik ongelooflijk trots op, op de Nederlandse politiek... dat er zoveel mensen zijn die dat doen... en op mensen die zeggen, ja, de groeten, ik geloof daar wel in. En bij Pauw werden de slechtste slogans... van de gemeenteraadscampagne besproken. Taalkundige Wim Daniels had nog wel wat aan te merken... op de slogan Lekker doorrijden van de VVD in Nijmegen. Het is ook waar nee. dat, dat ze natuurlijk dat doorrijden zo los schrijven. Nee. Want dat betekent gewoon lekker doorrijden. Ja. He, dus ja. do door het rijden, daar word je lekker. Dat klinkt ook een beetje als pauze op non-actief. <laughs> dat wordt ook. Eh, <laughs> ja. en gisteren werd bekend dat Wesley Snijden niet zijn gedroomde afscheid krijgt van de KNVB. Hij wilde als speler graag afscheid nemen in de oefenwedstrijd tegen Engeland volgende week. Maar de voetbalbond ging niet op die wens in. RTL-7-analyst René van der Gijp weet wel een oplossing. Ik zou sowieso proberen voor de KVB voor de zomer een wedstrijd te organiseren waar je je van de Vaart, van persie, Kuit en Snijden laat spelen. Ja? Die vier weer. Ja. Maar ze hebben die wedstrijd al vastgelegd. Dan zou je tegen Slowakije of zo zou je dat moeten zijn. Nee, doen? je kan toch gewoon een wedstrijd. Nog een organiz... extra wedstrijd organiseren. Ja, een zeg ja. extra wedstrijdje organiseren. En dat was gisteravond op Radio en tv. Nu Joe van Joe uh, was dat. Um, hier liggen ze, de ochtendklanten, en dit zijn de voorpagina's. In aanloop naar het moordproces tegen Willem Holleder... zijn meer deals met verdachten gesloten dan tot nu toe bekend. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. De deals draaien om zes prostitutiepanden uit Alkmaar... met een waarde van miljoenen euro's... die Willem Holleder en Cor van Hout ooit kochten van hun Heineken-losgeld. Vorig jaar kwamen ze in handen van de staat... vermoedelijk om strafvervolging af te kopen. De advocaten van Holleder willen nu weten... met wie deze deals precies zijn gesloten en waarom. Ze verwijten het OM een rookgordijn op te trekken. Voor het eerst zijn bestuurders van een rederij veroordeeld... omdat ze schepen naar het buitenland hebben gebracht... om ze daar te laten slopen. Dat schrijven Trouw en RTV Noord. Ze hebben boetes gekregen van 50.000 tot 750.000 euro. Ook krijgen ze een beroepsverbod. In 2012 vertrokken vier schepen uit Rotterdam en Hamburg... en eindigden uiteindelijk in India, Bangladesh en Turkije... om daar gesloopt te worden. Volgens de rechtbank was het bij vertrek van de schepen al duidelijk... dat ze in het buitenland gesloopt zouden worden. En dat is verboden. De rederij ontkent en zegt dat het besluit om te slopen pas is genomen toen de schepen uit de EU-wateren waren. Vakantievlieger Tuifly beschuldigt Boeing van fabrikagefouten in de nieuwe Boeing 787 Dreamliner, schrijft de Telegraaf. Vlak voor vertrek op een vlucht van Schiphol naar de Cariben werd een druppelende brandstoftank geconstateerd. Iets wat levensgevaarlijk kan zijn. Het werd dus net op tijd ontdekt, maar de vlucht liep daardoor wel vertraging op. Toei zegt dat het gaat om overmacht... en dat reizigers niet hoeven te rekenen op een schadevergoeding. Maar een klein bedrijf ziet dat anders en probeert die vergoeding toch nog te regelen. En ziekenhuizen komen steeds voller te liggen met mensen... die eigenlijk in een verpleeghuis verzorgd moeten worden. In de Leeuwarden Courant zegt de medisch directeur van het medisch centrum Leeuwarden... dat er daar nu 30 tot 35 oudere patiënten liggen die ontslagen kunnen worden... maar te kwetsbaar zijn om terug naar huis te sturen. Volgens de directeur zouden ze eigenlijk voor één of meerdere weken... naar een verpleeghuis moeten, maar daar is geen plek. De drukte komt onder meer door de griepgolf. Ze zijn ziek, maar niet zo ziek dat ze naar een ziekenhuis moeten, zegt de directeur. Dan daar de situatie op de weg, want al vanochtend vroeg problemen. Meestal is het op vrijdag wat rustiger. Dennis ja. mooi bij Eindhoven. Uh, ja, dat is ook de, het enige probleem wat er nu speelt. De A67 uh, tussen Eindhoven en Antwerpen. Die is in beide richtingen dicht tussen het knooppunt De Hocht en Eersel. Er is daar een uh, tankwagen door de middenberm gegaan. Die is geladen met een bijtende stof. Dus het gaat nog wel even duren voordat uh, de weg weer vrij is. Hopelijk kan het verkeer in beide richtingen filevrij omrijden... tussen Eindhoven en Antwerpen via Tilburg en Breda. 18,5 en een half minuut over zes is We gaan naar Amerika. Het is een chaos in het Witte Huis. Belangrijke mensen binnen de staf van president Trump... die worden ontslagen of treden af. Afgelopen dinsdag nog werd de minister van Buitenlandse Zaken... Rex Tillerson ontslagen door Trump. En nu lijkt er weer een belangrijke positie in het Witte Huis te sneuvelen. Het satirische platform De Speld had van de week al de suggestie... om een draaideur in het Witte Huis te maken makkelijker voor binnenkomende en vertrekkende medewerkers. Correspondent Arjen van der Horst in Washington. Wie is het dit keer, Arjen? Ja, wel een belangrijke figuur in de regering. Herbert McMaster, de nationale veiligheidsadviseur. Dat is echt een van de belangrijkste functies in het Witte Huis. Want ja, als veiligheidsadviseur ga je over oorlog en vrede. En verschillende Amerikaanse media melden nu... dat Trump op het punt staat hem te ontslaan. Alleen is nog niet helemaal duidelijk wanneer precies. Nou, de woordvoerster van het Witte Huis kwam een paar uur geleden met een verklaring op Twitter. Die zei dat er geen veranderingen zijn in de Nationale Veiligheidsraad op dit moment. Maar ja, dat is wat ze hier een typische non-denial denial noemen. Het klopt letterlijk wat ze zegt. Op dit moment zijn er ook geen veranderingen, maar ja, over een paar... Dagen of misschien zelfs een paar uur, kan dat zo veranderen. En dat zou ook niemand verbazen, want het is geen geheim... dat Trump al maanden overhoop ligt met McMaster. De president vindt hem belerend. Er is geen goede persoonlijke gemiet tussen die twee. Maar ook inhoudelijk zitten ze vaak op ramkoers. Zo wil McMaster dat Amerika de nucleaire deal met Iran intact houdt. Nou, Trump wil het liefst die deal in stukken scheuren. En het grond al dagen van verhalen en geruchten... Hier in de hoofdstad, dat er ja, meerdere hoge posities in, in het Witte Huis zouden sneuvelen. Nou, McMaster stond echt nummer één op die lijst. En is dat duidelijk wie zijn opvolger wordt dan? Eén naam die veelvuldig valt. Uh, en America Watchers zullen hem herkennen als een oude bekende. John Bolton, dat is een oudgediende uit de regering van George W. Bush. Hij was. Uh, toen onder andere uh, zijn VN-ambassadeur... ja staat bekend als een echte hardliner en Havik voor een streng immigratiebeleid. Hij is tegen dat klimaatakkoord van Parijs. Hij is ook heel fel tegen die nucleaire deal met Iran. Dus Bolton zit veel meer op één lijn met Trumps agenda. Veel meer dan McMaster. Nou, vorige week ontving Trump hem al op het Witte Huis voor een lang gesprek... Toch zou Bolton een opvallende keuze zijn. Want ja, Bolton is een echte neocon, een neoconservatief uit de stal van Bush. Was ook een van de architecten achter de invasie in Irak. Ja, en Trump was in de verkiezingscampagne heel kritisch op eh, dat besluit van Bush om Irak binnen te vallen. Trump leek juist helemaal niets te hebben met deze stroming binnen de conservatieve partij. Die in zijn ogen Amerika voortdurend stortte in nodeloze oorlogen in het Midden-Oosten. Maar met Bolton ja, is toch wel een van de bekendste neocons die er zijn. Er staat volgens mij in elk managementboek... dat je als uh, hoogste baas ook in ieder geval je kritiek goed moet organiseren... binnen een uh, bedrijf of uh, een organisatie. Maar Trump lijkt daar een broertje dood aan te hebben. Want elke dissident wordt zo'n beetje afgevoerd. Ja, er lijkt echt geen plaats meer te zijn voor andere geluiden in dit witte huis. En wat we horen is dat Trump zich nu bevrijd voelt, dat hij zijn eigen gang wil gaan... niet langer wil luisteren naar de adviseurs en experts binnen de regering... en dan zeker niet naar de medewerkers die hem voortdurend tegenspreken. Nou, McMaster was er daar dus één van... Maar uh, ja, we horen nu al sinds het ontslag van Tillerson... dat er waarschijnlijk nog veel meer ontslagen gaan komen. Bijvoorbeeld zijn chef Staf, John Kelly of minister Sessions van Justitie... ook twee belangrijke figuren in de regering... Ja, met wie Trump een hele slechte relatie heeft. Ja, nou in die zin is dat idee van de speld nog niet zo raar... om een draaideur in het Witte Huis te maken. Correspondent Arjen van der Horst was dat, vanuit Washington. En van Washington naar Schiermon Het is een kleine stap op de radio. De kleinste gemeente van Nederland heeft alleen maar lokale partijen aan die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen volgende week. Ongeveer duizend bewoners van het Waddeneiland die kunnen stemmen op Ons Belang, Schiermon Of samen voor Schiermon Of Schiermon Belang. Gisteren was het verkiezingsdebat op het eiland. Joris van der Kerkhoff nam de boot en zocht naar de verschillen tussen de partijen. Nog... Dames en heren, dit is de burgemeester. Hartelijk welkom bij het en Koog verkiezingsdebat 2018. En dit is de debatleider. Mooi, ja, heel veel succes en heel veel plezier. We hebben volle bak. En dit zijn de drie partijleiders. Veel mensen kennen je natuurlijk, maar wie is Harry Klein? Harry Klein is uh, busje van Koog. Ons belang past bij mij, hè, want ze zijn helder en uh, concreet. Wij gaan naar al Groendijk. Uh, geboren, getogen, Schiermannenkoog. Eh... Uh... Les gehad van juffrouw Kast op de lagere school. Die heeft mij het eilanders volkslied geleerd. Toegetreden uh, bij Schiermoennekoog Belang. Ik vond dat ik toen wel eens wat mocht doen voor de gemeenschap. Don Hager, samen voor Schiermoennekoog. Toen ze mij uh, een paar maanden terug vroegen van... wil jij toch de, de know-how, dat kun je die helpen opgebouwd inbrengen... in deze nieuwe ploeg, heb ja. ik daar. Er... Toch weer volmondig jaar gezegd. De verschillen zijn niet altijd even groot in het debat. Ja, ik denk uh, dat ik een heel eind mee ga met Bibi-Jan. We hele er heel, heel ja. een zijn die in ja. zijn. Ja? Zijn er verschillen tussen de partijen op dit dossier, uh, Harry Klein? Ja. Ik denk in de marge. Dit zijn de thema's die besproken worden. En zo hebben we het vanavond in ieder geval... naar aanleiding van de verkiezingsprogramma's... over het thema wonen met elkaar. Over onderwijs, zorg, leefbaarheid en werk. En we hebben het met elkaar in ieder geval ook over verkeer en over het aspect rust en ruimte. Niet alle thema's kunnen we behandelen, dus bij één thema even stilstaan. Jullie hebben met elkaar een manifest ondertekend. 2020 zijn we energie-neutraal. Doe dan eerst maar eens een tijdelijke windmolen. Een tijdelijke windmolen. Ja. een tijdelijke windmolen? Een tijdelijke windmolen is 30 jaar, hè, denk ik. Ja, dat kan ook 20 jaar zijn. Wat er nu gebeurt met die zonnecollectoren... is een hele grote, hele mooie stap. Vorige week maandag zijn er 700 ingeplucht... en er zijn er 62 huishoudens op toch. Ja. worden van stroom voorzien. En dat gaan we uitbouwen. Uh, Alternatieven om in 2020 zelfvoorzienend te zijn, die zijn er niet. Wat, wat is dan haalbaar? Weet ik niet. Het hangt er vanaf wat je gaat bedenken. Er zijn heel veel nieuwe te technieken die, die in opkomst zijn. Moeten we de komende jaren steviger mee aan de gang. Want we moeten niet zeggen van 2020 halen we niet en dan laten we ja. het ook zitten. Het is een interactief debat. Mensen in de zaal kunnen vragen stellen, maar het kan ook op televisie bekeken worden, buiten de raadzaal. En ook daar komen vragen vandaan. Ja, er komt al een vraag binnen of zo? Ik heb een beller en die vraagt of je iets minder hard in een microfoon kan schreeuwen. Gaat het gelijk mis? Ja, ik, ik deed dat speciaal voor die meneer van Radio 1. Want die heeft die. die nee, ik, ik zal de microfoon wat verder en wat minder uitbundig uh, tekeer gaan. Drie partijen, drie lijsttrekkers en die mogen op het eind nog even kort iets zeggen. Harry, kun je het spits afbijten? Voor de spiegel geoefend? Nee. Nee, wel nee? vier zinnen paraat. Op dit, op dit vier zinnen. Van heb je lef? Knopje. Heb je lef? Durf je te kiezen? Ben je bewust en ondernemend? Laat je stem niet verloren gaan door niet te komen, want dan gaat hij naar de restzetels. Stemlijst 1. Stem ons belang. Dankjewel. Jan. Ik kende hem gisteren helemaal uit mijn hoofd. Sorry. Wat ons betreft gaat het er niet om wie de baas is, maar het gaat erom wat het beste is voor het eiland. Met elkaar kunnen we meer. Uw steun en uw stem zijn daarbij nodig. Dank. Ja. Jongen, ja. samen voor Schimmelkoog. Ja, dat was hem. Ja. In bondigheid absoluut uh, gewonnen. Hey. In de zaal vertegenwoordigers van die drie verschillende partijen, maar ook mensen die van tevoren niet weten op wie ze moesten gaan stemmen. En misschien nu ook nog wel niet. Ik vind het nog steeds heel erg moeilijk. Want ik ben heel erg voor de natuur op Schiermonnikoog. Ik weet het echt niet. Maar ik zie wel dat er nu een, een sfeer heerst van... we gaan het samen doen. En misschien moeten we daar vertrouwen in hebben. Ja. Dat was Schiermonnikoog gisteravond. Volgende week hopen ze bij de uitslagenavond weer de eerste te zijn... die met de uitslag komen, Schiermonnikoog. -en, en die meneer van Radio 1, dat was Joris van der Kerkhof. Joel Saracula is een Australiër die tegenwoordig in Londen woont. Over een dikke maand gesijnt zijn album Love Club met daarop nummers die ons in gedachten meevoeren naar de jaren 70. Klinkt als Marvin Gaye, Jill Scott Heron en Curtis Mayfield, zou ik maar zeggen. En zegt Saracula over zijn teksten: In de 70 was er een hoop ellende in de wereld, net als nu. Dit is het nummer In Trouble. Saracula is de naam. In Trouble is het liedje. Volgende maand staat hij twee keer in het voorprogramma van Young Silver Fox. Maar die concerten zijn allemaal al uitverkocht. 12 en 13 juni komt deze Saracula nog een keer terug naar Nederland... voor eigen concerten in Utrecht en in Amsterdam. Het is nu half zeven. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws.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 Tienduizenden mensen die uit geldnood meerdere banen hebben... zitten in de knel, dat zegt de Sociaal Economische Raad. Ze hebben weinig zicht op persoonlijke ontwikkeling... en voelen zich gevangen in het combineren van hun werk. De SER vindt dat de regels veranderd moeten worden. Die gaan er namelijk vanuit dat iemand één baan heeft. De politie heeft een groep handelaren opgepakt... die via Dark Web postpakketten met drugs verkocht. De vier verdachten komen uit Amsterdam en Werkendam. De politie kwam ze op het spoor toen de recherche vorig jaar... een illegaal handelsplatform op internet overnam. Daar was de bende een van de grootste aanbieders... van cocaïne, ecstasy en MDMA. En drie pluimveebedrijven in Kamperveen... zijn niet besmet met de vogelgriep. Hun, hun dieren hoeven daarom niet te worden geruimd... zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De bedrijven werden gecontroleerd omdat er deze week... op een eendebedrijf in de buurt wel vogelgriep werd vastgesteld. Het weer. In de loop van de ochtend gaat de regen over in sneeuw... en natte sneeuw. Er is een groot verschil in temperatuur. Het wordt 2 graden in het noorden en 10 graden in het zuiden. Morgen meer zon, maar dan wel erg koud. Vierde Nieuws, Dennis Mooij... En dan gaan we weer naar Eindhoven, want uh, dat is uh, uh, vroeg geëscaleerd. De A67 uh, Antwerpen-Eindhoven is een groot deel van de dag in beide richtingen dicht tussen Eersel en het knopende Hocht. Een tankwagen is daar door de middenberm gegaan, geladen met uh, een bijtende stof. Voorlopig moet je omrijden via Breda en Tilburg tussen Eindhoven en Antwerpen. Op uh, de A7 richting Zaandam, de dagelijkse file bij Purmerend Noord, 4 kilometer. En dat levert op dit moment 5 minuten vertraging op.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 Hoe zorgt u ervoor dat u betrouwbare mensen aanneemt? Door uw sollicitanten te laten screenen, ga naar hofman.nl. Want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Het hele jaar gratis bezorging, zelfs op zondag. Wordt nu lid van Select op pol.com. Hoe lang vindt u al dat mensen niet praten, maar mompelen? De Week van het Gehoor vraagt aandacht voor de gevolgen van onbehandeld gehoorverlies. Meer informatie of een gratis hoortest op gehoor.nl.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 Mag je jezelf projectbouwmarkt noemen? HR, payroll en tax legal doe je samen met SD Works. Bijna vijf minuten over half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vanmiddag wordt in Roemont het boek Vrienden gepresenteerd... van voormalig wethouder Jos van Rij. Die was ook veertien jaar Kamerlid voor de VVD. Er is een hoop over hem te doen. Van Rij werd eind vorig jaar in hoger beroep veroordeeld... tot één jaar voorwaardelijke celstraf voor onder meer corruptie... en het lekken van vertrouwelijke informatie. Meneer Van Rij, goedemorgen. Meneer ja, Van Berg, goedemorgen. Waarom vond u dat dat boek te moest komen? Nou, ik heb vanaf het begin van gezegd dat ik een boek zou schrijven... Uh, in overleg met velen uh, is er uitgekomen om een stichting uh, op te richten... die een onafhankelijke schrijver opdracht zou geven. En dat is gebeurd. Het is niet mijn boek. Het is dus een boek wat, uh, waar dingen in staan waar ik niet zo gelukkig mee ben... maar wel een evenwichtig beeld geeft. Ja, ja die schrijver is ook niet gelukkig mee, hè? Dat hebt u intussen ook al meegekregen, neem ik aan. Dat is uh, helemaal een storm in een glas water. Want uh, van het begin af aan was duidelijk... Dat een aantal zaken ik aan het einde zeggen. Hij zegt dat ook in een voorwoord. Dus dat uh, krijgt dan wel krijg een staartje richting die journalist. die dat instrument naar buiten te moeten brengen. Maar zegt u daarmee dat uh, André Vermeulen, want dat is de schrijver. Ja. dat hij het wel eens is met, uh, met hoe het boek nu dan vanmiddag wordt gepresenteerd? Hij ja, is het 95% mee eens, want het epiloog, het stuk wat ik heb geschreven. Daar hoeft u het ook niet mee eens te zijn. Nee, maar goed. Dus ik zou da, da, zeggen: bel die de heer Van Beulen zelf, dan kunt u dat horen. Ja, nee, maar dat, ik heb dat gelezen ook, dat hij zegt met 95% van het boek ben ik, ben ik het wel eens. Maar het gaat nou juist over dat naschrift, waarin u, uh, zegt hij, een aantal complottheorieën te bedden brengt. waar hij, uh, waar hij geen flinten voor, bewijs voor heeft gevonden. Nee, maar hij, hij zegt in zijn voorwoord dat dat er zou komen. Dus hij weet, en dat is ook de afspraak, en hij is daar uh, verbolgen over, dat meneer Van den Broek. Van de de provinciale televisie die even wilde opvallen, denk ik... dat zo daarbuiten heeft gebracht. Het is paan van één. Nee. Oké, okay, nou nou, laten we dan even op de inhoud ingaan van dat naschrift. Want daarin zegt u... Ik, ik lees het gewoon maar even voor zoals het er staat. In de rechtszaal noemt hij geen namen, maar daarbuiten wil hij wel kwijt... dat bent u dus... dat CDA-commissaris van de koning Theo Bovens... samen met de voormalig procureur-generaal Annemarie Pen, tegenwoordig de burgemeester van Maastricht... volgens hem de doorslag hebben gegeven om hem te laten vervolgen. Ja, het, het, het is dus zo. Dus dat ook tijdens de rechtszaak, ik natuurlijk nog niet alles heb gelezen. Want dat is veel te veel voor mensen en advocaat om te lezen. Ik heb inmiddels gezien dat het college van PG een aantal dagen voor de doorzoeking bij mij thuis, want ik heb ervaren als het inval. de heer Bovens heeft gebeld. De heer Bovens heeft uh, uh, toen gehoord wat er zou gaan gebeuren. Van mevrouw de Tuinstraak of van anderen. Daarna. En dat is allemaal achteraf. Daarna hebben u gezien dat de, een lid van het college van PG, mevrouw de Pen-Strake, formateur was van een nieuw college, waar een man voorzitter is van de grootste partij. En meneer Bovens heeft altijd gezegd dat hij graag burgemeester van Maastricht wil worden dat alles bij elkaar, heb ik dat in het naamschrift opgenomen. Ja, maar goed, want zij, zij ontkennen dat allebei. Hè? Mevrouw Pen zegt, ik was helemaal niet bij die zaak betrokken bijvoorbeeld. Dat was een hele andere, ja, ja. andere pg ik die ze daarmee moeite. dat zij zo uh, hebben gezegd, ja, dat klopt wat vrij schrijft. Denkt u dat werkelijk? Want dan zou de, dan zou de, de hal in Nederland uitbarsten, natuurlijk. Dus ik mag dat rustig opschrijven als ik dat vind. Ja. ja, maar goed, maar het is wel handig als u daar dan ook wat bewijs voor hebt natuurlijk. Ja, maar ik, ik noem hier al een paar feiten zich uit. Ja, ja, ik kan Omdat dat hier nu natuurlijk is. niet controleren. Maar goed. Uh, u zegt van alles wat daarin staat en wat ik daarin beweer. daar kan ik, daar kan ik bewijsmateriaal voor aandragen. In ieder geval, ik heb er stukken over. Ja. Notities over en dergelijke. Zeg, want, want ook over dit boek dan weer. is, is dus gelijk alweer gedoe. Kijk, wie, wie, daar ook, uh, ja, wie daar dan ook schuldig aan is. Is bijvoorbeeld de schrijver erbij dan vanmiddag bij de presentatie? André Vermeulen? Ik heb begrepen dat het niet goed is. Maar bel hem zelf, dan kunt je het zelf horen. Ja. Ja, ja. Het is wel toevallig dat ja, hij nou in het spel. Dat is veel is. beter. Ja. Nee, de, luister, want van, in zijn voorwoord staat het prima, maar de journalist van de n 1 heeft gemeend hier status over te maken, maar dan blijft het Spaans van over. Ja, daar uh, ja, nou, je... gaat het over. Het gaat er eventjes over uh, uh, hoe het allemaal wel en niet tot stand is gekomen. Belangrijker is natuurlijk wat in het boek staat. Ja. Nou ja, goed, nog even dan toch wat, wat, wat ik Vermeulen ook heb. Uh, want hij wordt geciteerd, dus ik neem maar dat hij dat al gezegd heeft. Uh, hij zegt: van, Ik heb dat manuscript op een gegeven moment ingeleverd bij uh, de stichting hè, die eigenlijk de opdracht heeft gegeven om dit boek te schrijven. En het hele eerste hoofdstuk is, is herschreven, waardoor Van Rijl als een superheld naar voren komt. Nou, dat heeft hij gezegd, maar hij heeft het, hij, dat heeft hij niet geaccepteerd en dat heeft hij helemaal goed gegaan. Dus hij, het, het, de, de, de hoofdstukken die hij heeft geschreven, behalve het naboord zijn precies door hem geaccordeerd. Maar je zit daar niet te druk over. Ja. Vanmiddag de presentatie. En dan? Zet u er dan ook een streep onder? Nee, want de cassatie loopt. En als ik dan meer stukken tot mij neem en lees en hoor... dan kan je op die kant dat er nog een keer een tweede boek komt. Ja. Dus dat boek moeten we ook zien eigenlijk als uw kant van het verhaal... en ook een soort afrekening naar nou ja, in ieder geval naar journalisten, heb ik gelezen... Nou ja, je, je, er zijn goede journalisten. en er zijn natuurlijk etterbakken. Niet alleen tegen mij, maar tegen vele andere mensen in deze ja. samenleving. Net, net als ook onder politici, toch? Absoluut, absoluut. Ik denk dat het daar misschien zelfs meer is. <laughs> ja, goed. <laughs> ja. Um, ik wens u een mooie dag, uh, meneer Verrij. Dank dat u even de telefoon kwam. Okay, van, vanmiddag, graag dag. Jos Verrij is dat. Vanmiddag, dus de presentatie in Roermond. van dat boek van hem, Vrienden. Ja, ik had dat al aan het begin aangekondigd. Het gaat over slapen vanochtend. Het is ook internationale dag van de slaap. Um, en dat slapen, dat is zeker niet voor alle Nederlanders even eenvoudig. Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt vanochtend... voor het eerst met cijfers over slaapproblemen. Tanja Traag is van het CBS. Goedemorgen. Goedemorgen. Want hoeveel Nederlanders hebben last van slaapproblemen? Eén nou, op de vijf Nederlanders zegt tegen ons dat ze last hebben van slaapproblemen. Dan moet je denken aan niet zo makkelijk in slaap kunnen vallen, uh, s'avonds, s'nachts wakker worden. Of s ochtends veel eerder wakker worden dan dat je zou willen voordat de wekker gaat. Um, en wat ons opvalt is dat vrouwen daar veel vaker last van hebben dan mannen. Onge ongeveer anderhalf keer zo vaak. Maar ook naarmate mensen ouder worden hebben ze er last van. En het is ook niet zonder consequentie, want ongeveer 40% van de mensen die slaapproblemen hebben zeggen dat ze daar overdag ook last van hebben. Dus ja. ze hebben last van concentratieproblemen, ze worden chagrijnig, eh, noem het maar op. En naarmate de slaapproblemen ernstiger zijn, nemen ook die klachten toe. Mensen die heel veel slaapproblemen hebben, daarvan zegt zelfs 6 op de 10 dat ze overdag daar ook nog weer consequenties van ondervinden. En voor de goede orde, het gaat hier echt om structurele slaapproblemen. Dus niet iemand die eens een keer, één keer in de zoveel tijd, eens een keer een nachtje wat moeilijker slaapt. Nee, waar we naar vragen is uh, aan mensen: uh, kijk eens naar de afgelopen twee weken. En dan kijken we niet alleen maar, heeft u het een keer meegemaakt he, dat niet in slaap komen, maar ook naar de intensiteit. En de reden dat je kijkt naar de afgelopen twee weken... is omdat mensen zich dan beter kunnen herinneren van nou, hoe was het dan ook alweer. Want iedereen heeft wel eens een keer een slechte nacht. Maar je wil het ook wel goed in beeld hebben. Je wil dat mensen zich goed kunnen herinneren hè, hoe, hoe was het ook alweer. Geven mensen ook een, een richting aan waardoor het zou komen... Uh, nee, wij vragen ook niet aan mensen van nou, waarom heeft u dan slecht geslapen. Maar we kunnen wel, het is een hele uitgebreide enquête met allerlei gezondheidsfactoren uh, daarin. Dus we kunnen wel kijken naar relaties tussen uh, dingen. Uh, wat we bijvoorbeeld zien is dat mensen die hun eigen gezondheid heel slecht ervaren. Of in ieder geval minder dan goed. Die hebben ook vaker een slaapprobleem. Uh, ook mensen die langdurige aandoeningen hebben, denk aan hartproblemen, denk aan reuma, denk aan migraine. Die hebben vaker last van slaapproblemen. En ook mensen die psychisch uh, niet gezond zijn, uh, geven dat vaker aan. Uh, dan wil dat niet zeggen dat uh, het een het ander veroorzaakt. Dat kan allebei de kanten op gaan. Je kan een medisch probleem hebben waardoor je slecht slaapt. Maar je kan ook slecht slapen omdat je je zorgen maakt om je medische problemen. Die, dat, dat kunnen wij niet uit elkaar halen, maar we zien daar in ieder geval wel al duidelijk dat daar een relatie is. Ja, nou, iemand. Mensen die het interessant vinden, die cijfers, zijn natuurlijk terug te vinden op de site van het CBS. Hartelijk dank voor de uitleg. Tanja Traag is van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja, en die slaapproblemen die zijn bij sommige mensen zo ernstig, dus dat ze in het ziekenhuis slapen om uit te zoeken wat er nou mis is. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het HMC slaapcentrum in Den Haag. En daar is verslaggever Martijs Holter op. Martijs, Goedemorgen, een beetje uitgeslapen ook? Goedemorgen. Ja, maar dat komt ook omdat ik gistermiddag heb geslapen. En ik kan aan Rosaline Rijsman, de neuroloog vragen of dat nou eigenlijk wel een goed idee is. Nou, als je een uh, onregelmatige slaapwaakritme uh, hebt vanwege je werk... dan kan een inhaalslaap wel verstandig zijn... zodanig dat je weer de volgende ochtend goed kan presteren. Ja, dus middagslapen is helemaal niet verkeerd. Maar uh, als je slecht slaapt, ja, dan kan het zijn dat je hier terechtkomt... op het slaapcentrum, in het ziekenhuis in Den Haag... Uh, hoe erg moeten de problemen zijn? Kunt u lijn iets zeggen over de patiënten... voordat je hier mag komen slapen? Of misschien wel naar het plafond liggen staren? Nou, dan is de slaapstoornis van die mate dat je minder presteert overdag. Dus dat je aandachtconcentratie verminderd is. En misschien ook wel uitval kan hebben op je werk. En dus niet goed kan functioneren. Dan gaan de patiënt veelal naar de huisarts om deze klacht te bespreken. En de huisarts kan dan de patiënt verwijzen naar ons tertiaars slaapcentrum. Het is rustig hier, dus... Het lijkt erop alsof de patiënten lekker liggen te slapen. Wat, wat voor onderzoek doet u dan op dit moment? Uh, hier doen wij nu een klinische polysomnografie, heet dat. Dat is een moeilijk woord, waarbij we eigenlijk uh, de allerlei lichaamsfuncties meten... om te kijken hoe goed iemand slaapt. En dat is vooral de hersenfunctie, ademhaling, hartslag... allerlei uh, bewegingen die mensen maken. En we observeren dat dan ook met een video... Ja, want we zitten in een ruimte met allemaal computerschermen. Een stuk of tien uh, onder en boven elkaar. En daarop bijvoorbeeld een scherm hier met allemaal zwarte lijntjes. Uh, ECG's. Of, of, of zie ik dat verkeerd? Klopt. We zien de ademhaling, hartslag, hersenfunctie. De, de, de hersenactiviteit. Beenbewegingen zien we. En uh, dat zijn de belangrijkste metingen die we nodig hebben om de slaap te meten. Er zijn heel veel mensen met slaapproblemen. Een, een kwart, geloof ik, als ik net goed heb geluisterd. Van alle Nederlanders. U zult het wel druk hebben dan. Klopt. Wij hebben het druk en eigenlijk alle slaapcentra in Nederland hebben het druk. Er zijn veel slaapklachten en veel consequenties overdag. Waarbij het noodzakelijk is om ze te helpen om beter te slapen. Ofwel ook om beter te waken. Want dat zit er natuurlijk aan de andere kant aan. Hè? Je hebt ook slaapstoornissen dat mensen te veel slapen. Dus je moet ook op tijd eruit. Nou, we hebben geen tijd om alle tips en tricks uh, door te nemen... maar geeft u alstublieft een paar tips om even lekker te slapen uh, vanavond. Nou, als mensen slecht slapen is het heel belangrijk... om een, een regelmatige slaaproutine te hebben. Vaste tijden in- en uit uitbed. Twee uur voor het slapen, uh, eigenlijk een slaaproutine opbouwen. Dat je rustig wordt. Uh, geen zware lichamelijke inspanning. Niet te veel licht dingen doen die ontspannen zijn, dan naar bed, naar een slaapkamer... die ook bedoeld is om te slapen. Dus niet een tv-kamer of een werkkamer. Dus het moet mooi donker zijn, een beetje koel cool in de ruimte... en een goede slaapkamer waarbij je rustig naar bed toe kan gaan. Ja, en legt die telefoon nou eens een keer weg, hè? Absoluut, absoluut. Dat is echt een boosdoener voor slecht slapen vanwege het blauwe licht... wat het inslapen echt bemoeilijkt. Ik ga eens kijken of de patiënten zo hier ook zo lekker hebben geslapen. Dat laat ik straks horen. Maar Tijs was dat. Dan nu meer uit de kranten en van de nieuwsuit. Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie... wil de komende jaren tientallen extra agenten naar het buitenland sturen... zegt hij tegen de NRC. Dat is volgens hem nodig om grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden... zoals misdaad, terrorisme of cybercriminaliteit. Er zijn nu 175 Nederlandse agenten in in totaal 34 landen. En Akerboom wil die groep dus zo snel mogelijk uitbreiden. Dat levert volgens hem meer inlichtingen op over criminele netwerken waar Nederland mee te maken krijgt. En de nieuwe agenten moeten vooral naar landen waar de politie criminaliteit ziet oppoppen vvd corrivé Frits Bolkestein zegt in de Volkskrant... dat premier Rutte er goed aan doet om medio volgend jaar Den Haag te verruilen... voor het presidentschap van de Europese Unie. Volgens Bolkestein is dat in het belang van Nederland... en heeft Rutte als bindend figuur de capaciteiten voor die functie. De Europese Raad, die bestaat uit alle premiers van de EU-lidstaten... kiest volgend jaar de opvolger voor de huidige president, Donald Tusk. Bolkestein roept Nederlandse ambassadeurs op... om zo snel mogelijk te gaan lobbyen... En Mark moet dan zelf zijn collega-premiers bewerken. En dat kan hij als geen ander, zegt Bolkestein. Wetenschappers van de Wageningen Universiteit en het Erasmus MC... hebben een poeder ontwikkeld... waardoor kinderen sneller over een koemelkallergie heen kunnen groeien. Het gaat om een poeder met verhitte koemelkeiwitten... dat in een speciaal voorgeschreven hoeveelheid... wordt toegevoegd aan de normale dagelijkse voeding, staat in het AD... De melkeiwitten worden door het verhitten deels beschadigd... waardoor het afweersysteem van kinderen kan wennen aan de koemelk. Tien ziekenhuizen zijn inmiddels begonnen... met een studie naar het effect van de poeder. En elke week worden in Oost-Nederland... 100 tot 150 basisschoolklassen naar huis gestuurd... omdat er geen vervanger is voor een zieke docent. Daarover schrijft de Gelderlander. Het ziekteverzuim loopt in Oost-Nederland op... en per 1 augustus zijn er al 100 vacatures. Volgens een vereniging van schoolbesturen... kiezen afgestudeerde pabo-studenten ook steeds vaker voor een baan in de Randstad... waar nieuwe onderwijzers een huis, een premie... of kwijtschelding van hun studieschuld wordt aangeboden. Dan naar de situatie op de weg. Dennis Mooi. En dat is uh, vooral Eindhoven, want de A67, Antwerpen-Eindhoven... is voor een groot deel van de dag in beide richtingen dicht... tussen Eersel en het knooppunt De Hocht. Er staat een tankwagen door de middenberm gegaan en die ligt op zijn kant. Dus het gaat lang duren um, om daar uh, de weg weer vrij te krijgen. Verkeer kan het beste omrijden via Breda en Tilburg. Dan rij je over de E19, de A16 en de A58. Dit is de Belgische zanger en liedjeschrijver Eli Goffa. Sometimes, right? Still, I want more. I just can't be satisfied. Still looking for the one thing now. That makes me feel alright. How about a little love? How about a good friend, a hearty smile? How about a little love, sweet love? Guess that's what makes it all. Hij deed mee aan de voors in België. Hij schopt het daar tot de halve finale. en Zijn echte naam is Elie de Prijker. Maar artiestennaam dus Eli Goffa. How about a little love? Dat is het liedje. Zeven minuten voor zeven uur is het. In Breukelen krijgen vijftien advocaten vandaag een nieuwe telefoon. Die is uitgerust met speciale hardware en software... om afluisteren tegen te gaan. En daarmee wil Guarda-advocaten voorkomen... dat geheime gesprekken van advocaten met hun cliënten... alsnog in de dossiers terechtkomen. Initiatiefnemer is advocaat Sanne Schuurman. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb ik altijd begrepen dat een gesprek met advocaten... nooit als bewijs mag dienen? Dat klopt, ja. Dat is uh, helemaal juist. Het is alleen wel zo dat uh, sommige gesprekken wel uh, afgeluisterd worden... of in ieder geval opgenomen worden... en dan ongewild toch uh, door opsporingsambtenaren worden beluisterd. Maar officieel mag, mag dat niet in het dossier komen... dus kan, kan dat nooit bij de rechter tot, tot meer of minder straf leiden? Nee, het is alleen wel zo dat uh, voor cliënten het natuurlijk een heel vervelend idee is dat toch uh, per ongeluk een agent uh, wel, uh, wel meeluistert. Een opsporingsambtenaar wel, wel meeluistert met het gesprek. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om, uh, om chatberichten of om uh, e-mailverkeer. Dat uh, als een telefoon in de handen van, uh, van uh, justitie valt, uh, gelezen wordt door een opsporingsambtenaar. En die moeten dan eerst maar eens even achterhalen dat het chatbericht bijvoorbeeld of die e-mail. ...van een geheimhouder is. Misschien komt de polger toch in het dossier, wordt het toch gebruikt. En is dat wel eens behoorlijk misgegaan, dat even vanuit het perspectief... ...in dit geval van de verdachte? Ja, nou ja, als je de, de, de op googelt en het bekijkt... ...dan zie je verschillende artikelen waarbij dat verkeerd is gegaan... ...waar advocaten er ook uh, uh, behoorlijk wat van hebben gezegd. Maar het meest uh, grote voorbeeld is natuurlijk uh, de Hells Angel-zaak. Volgens mij was het 2006 waarbij ook het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard is... omdat ze heel erg veel van dit soort gesprekken met geheimhouders hadden gebruikt in het dossier. Hoe gaat u zelf eigenlijk om met uw cliënten? Gaat het dan in codetaal ook of zo? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, het, uh, het, is, het is net iets minder spannend dan dat. <laughs> uh, maar het is zo dat uh, mijn cliënten eigenlijk altijd mij face-to-face willen zien. Uh, dus ik maak behoorlijk wat, uh, wat kilometers. Het is niet eens zozeer dat de advocatuur uh, justitie hierin wantrouwt. Uh, maar met name ook uh, cliënten die het, uh, die, ja, die, die het zeker voor de onzekere nemen en liever een advocaat gewoon zien. Ja. En nou bent u zelf nu aan het sleutelen gegaan met die telefoons en uh, dingen bedacht? Of, of hoe? hoe moet ik me dat voorstellen? Nou ja, heel technisch ben ik niet. Uh, dit soort encryptie dit uh, bestaat. Uh, alleen het is wat lastig natuurlijk om uh, degene te vertrouwen die die encryptie maakt. Want ik kan die niet meelezen? En uh, wij, wij moeten natuurlijk heel vertrouwelijk omgaan met onze informatie. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben met iemand die uh, dit soort telefoons maakt uh, uh, aan de praat uh, geraakt. En we hebben dat nu zo gedaan dat de, de advocaat eigenlijk zelf uh, zorgt die controle heeft over de encryptie. Uh, waardoor uh, ook de maker uh, niet mee kan, uh, kan uh, luisteren. De encryptie, dat is, dat is het versleutelen zeg maar, van die boodschappen... Ja. Zodat, ja. zodat een derde het niet kan lezen. Klopt, ja. ja. Dus eigenlijk, als het zodra het door de lucht gaat... of uh, zoals we nu zo mooi zeggen, onder de grond... Hè, en als we kijken naar de sleepwet uh, dat het via, via internet allemaal verloopt... dan is het bericht of het uh, gesprek uh, volledig versleuteld. Uh, en die versleuteling, uh, daar draagt de, de gebruiker van de telefoon zelf aan bij... Uh, zodat die alleen die sleutel heeft ja. en in principe ook niet meer. Zodat ook uh, degene die het uh, product maakt... Uh, niet mee kan luisteren of mee kan ja. kijken. Uh, en alleen maar uh, de mensen waarvan je zelf wilt dat die je bericht kunnen lezen, die kunnen het bericht ja. lezen. Meneer Schumann, ik ben zelf ook heel goed gelovig altijd. Als ik dit dan hoor, denk ik, van, ja, dat zal allemaal wel. Maar intussen hebben we gezien dat echt alles en iedereen uh, gehackt kan worden. Dus kunt u toch kunt u 100% garantie dan geven aan uw cliënten? Nou, 100% bestaat niet, al helemaal niet, omdat gebruikers natuurlijk uh, zelf ook goud kunnen maken. Uh, de mooiste garantie die wij natuurlijk hebben, is dat wij doorgeven aan het Openbaar Ministerie dat wij gebruik maken van een bepaald nummer. En dat mocht het toevallig dan toch uh, uh, gehackt of bekeken worden, uh, zij het niet mogen bekijken. Dus wat ze nu heel vaak zeggen is: ja, per ongeluk hebben wij een geheimhoudersstuk ja. in het dossier gevonden. Nou, dan moet je hem eerst helemaal gaan ontsleutelen. En dan euh, bekijken. En dan kan het eigenlijk gewoon niet meer per ongeluk. Ja, nee. dus het komt erop neer dat wij zijn wettelijk zijn. We hoeven dit eigenlijk, eigenlijk niet te doen. Ja. En wij voorkomen ermee dat het per ongeluk gebeurt. Vanmiddag dus, 15 advocaten krijgen die, uh, die telefoon. Die is uitgerust met deze speciale hardware en software. Dank voor de uitleg. Advocaat Sanne Schuurman was dat.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 Laat je inspireren bij Rinsma Modeplein in Gorendijk Of shop online 350 modemerken. Bezoek na Neo Rauch in de fundatie ook Kasteel het Nijenhuis. Met Beeldentuin, Collectie en Jan Kramer. Museumdefundatie.nl Suzanne's reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. De schenking. Ik krijg elk jaar een schenking. Ja, van mijn ouders. Super natuurlijk. Maar ja, ik heb dat geld nu niet nodig.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 Zet mee eens de boekhouding met Tello. Ga naar Tello.nl. Tello met een W. Offers 365 een maand gratis uitproberen? Yourhosting.nl Zakelijk. NPO Radio 1.